Dan het weer afwisselend zon, stapelwolken en buien. Een maximaal rond 11 graden. Vanavond wordt het droger, maar morgen vallen er opnieuw enkele buien. Het wordt dan iets frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Zo kan het wel even. Uh, Rustig aan, hè? Ja, het is pas twee <laughs> Dat uur weet ik ook. Maar ik ben even zoekende naar de enige echte juiste opener. En die wil dan maar niet uh, vlotten. Wat is dit nou toch? Allemaal nou, meer? ik zou zeggen, we gaan gewoon beginnen. Nou, wacht even, wacht even. Wacht. Nee, toch maar niet. Nee, nee, goed, goed. Kijk, zondag kijk, kijk, aan, kijk in één keer. Twee frequenties live: Bloemenauw, 105,8. zandvoort Zandwoord Dit is zondag in MUZIEK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 En eh, ik was bij de presentatie van het, eh, ja, het kerstbeleving... wat in december gaat plaatsvinden in Zandpoort. En die kerstbeleving, dat heet Mirakels. En Mirakels, eh, daar, had, eh, daar hadden ze dus de aftrap van. En daar gaan we dus eh, ook sowieso nog eh, aandacht aan besteden. Dus dat is een beetje in, de, in het kort eh, wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, prima. Ik zou zeggen, gooi er een plaat in...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 Ik weet alleen de titel niet. Ik heb hem wel zelf uitgekozen. Uh, Just One Dance heet het. Oh ja. ja, ja, ja. Ik ben helemaal fan van Je bent er, er haar. gewoon bij, bij geweest uh, ooit. Ja en weet je dat ze ook gaat optreden op 15 november waarschijnlijk bij Richter Live in Haarlem. oh dat Ja. Dat wist ik helemaal niet. Ja zij gaat uh, samen met onder andere Van Dickhout Hout. Um, uh, ja wie komen er nog meer? Oh wat erg.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 Ja, we zijn in het Duingebied Kraansvlak. En dat is sinds, uh, nou, ik geloof sinds 1977 in beheer bij laat, het PWN, het waterleidingbedrijf. En daarvoor was het particulier bezit van de familie Andrische uit Bloemendaal. En uh, het, het, het, het, het leuke ervan is dat het Kraansvlak Duingebied is niet toegankelijk voor het publiek. En het is altijd zo gebleven vanaf 1977. Het was ooit bedoeld, uh, toen het PWN in beheer kwam, om hier ook water te gaan winnen.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 Wat deden die dingen in het, in het verleden, tijdens de oorlog? Nou, of deze het ooit gedaan hebben, weet ik niet. Maar dat is niet belangrijk. Maar ze waren uh, gebouwd om de geallieerde opmars, die de Duitsers al lang van tevoren zagen aankomen, om die te kunnen tegenhouden hier.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 Locked together I guess that's just The story of you And me So tell me a little bit About yourself Vorig jaar stonden ze in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Maar toen wisten ze het uh, niet uh, te brengen. Eén EP hebben ze uitgebracht. Dit was Birds of a Feather. Ik zei al, uh, we hadden dus uh, een uh, gesprek tenminste. Ik had een gesprek met Koen van Oostrom, boswachter van PWN, En we waren gisteren, of vrijdag moet ik eigenlijk zeggen. In het uh, gebied, het kraansvlak, waar bijna dus geen hond mag komen. Letterlijk geen hond mag komen. En dat had alles te maken met uh, ja, wat speelt zich allemaal af in die duinen nou, de, het eerste stuk waren we bij de walssperre uh, gebied, uh, gebied. Dat zijn twee van die betonblokken om uh, min of meer de galieerden tegen te houden. Tenminste, de Duitsers dachten op die manier de geallieerden tegen te houden. Maar het, uh, de tocht ging natuurlijk ook op een gegeven moment verder. We zijn uh, nu op een uh, plek aangekomen en we horen ook een beetje in de verte het uh, razen van het uh, circuitpark Zandvoort. Uh, uh, in de verte ook... Uh, de vliegtuigen die aanlanden op Schiphol, maar we hebben natuurlijk ook hier uh, het puinpad van de familie Andriessen, waar je net al over uh, sprak. Tenminste, uh, nog, ik weet het niet zeker, maar uh, het was het voormalige gebied van uh, de familie Andriessen, dit. Uh, het puinpad, dat werd ergens voor gebruikt, geloof ik? Ja, dat, is, uh, dat klopt, ja. Het was inderdaad, zoals je zegt, het was vroeger het bezit van de familie Andriessen. Nou, de Andriessen zelf, die is al een aantal jaren al, uh, overleden.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 het is eigenlijk het uitzichtpunt voor de Wijcenten. Juist correct, Jaap. Vroeger, Ja, Vroeger, dat meer bestaat ook al veel langer dan het uitzichtpunt voor de Wijcenten. Maar sinds we in 2007 zijn we begonnen met Wijcenten, hebben we het ook voor het publiek uh, wat meer toegankelijk gemaakt. Aan de rand weliswaar. We hebben een soort enclave gemaakt naar het meer toe. We hebben hier een soort uh, ja, façade van, van uh, houten palen, waar mensen achter kunnen staan. Dan kunnen ze over die paalkoppen heen kijken, over het meer, naar de andere kant, aan de westkant.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 Dat hij dus uiteindelijk erkenning heeft gehad en hij zelfs van ons, van PBN, een, uh, een doorlopende vergunning gekregen om in zijn eentje prunus te bestrijden. Weliswaar niet meer in het Wiesentengebied, want dat mag natuurlijk niet in zijn eentje, maar wel uh, aan de andere kant aan de, in het Kern-beduingebied. Ja. Eh, wat, wat, wat veroorzaakt die prunus? Nou, wat hij veroorzaakt, het is uh, ten eerste een exoot. Hij heet ook de Amerikaanse vogelkers, de prunus uh, Serotina.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 Dan kom je het gebied bij de Bokkerdoorns binnen. Wij uh, waren vanmorgen uh, op het moment dat we praten, zijn we nu inmiddels in de middag aan, aanbeland. Uh, komen we weer terug op de weg naar de Bokkerdoorns en we gaan er weer in. En dan ineens is het wel raak met die Wiesenten. Inderdaad, ja. Het is net wat ik vanmorgen zei: je kunt uh, de wiesenten kun je op een gegeven moment vinden. En je kunt je dan, wij spreken voor 10 minuten omdraaien, en dan zijn ze verdwenen en dan kun je de hele dag gaan zoeken. Ze zijn wat dat betreft heel onvoorspelbaar. Maar uh, zoals je ziet.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 It's money and money is time Now you should know Believe it or go Because we are the science in Talk about the things you share And not the burdens you bear And they love you No, you should know Believe it, and go Cause we are the science industry, the Ministry of Misery If you want to think in black and white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 Wel bekend bij vele mensen. En de andere ziekte begin jaren 90 was de VHS. En die staat voor viraal hemorrhagisch syndroom. Nou, dat is allemaal een wetenschappelijke term die je onthouden hebt, maar waar het mee te maken heeft. Ja, het heeft te maken met zenuwbanen en uh, ja, is Dat uh, gaat over bloed, maar verder weet ik het niet. Maar goed, het konijn is dus uh, nou, hij is zeg maar bijna uh, uitgestorven. Hoewel ik kan melden dat de laatste anderhalf jaar uh, de geluiden van deskundigen de laten weten dat het konijn een aantal tofjes stijgend is. En dat komt ook mede doordat wij dus de laatste uh, vijf, zes jaar uh, aan het begrazen zijn met grote grazen, Zoals koningpaarden, shetlandponies. ponies